De Hedwigepolder wordt niet onder water gezet. Het kabinet heeft een alternatief gevonden. Later vandaag presenteert staatssecretaris Bleker de details. Dat het kabinet een andere oplossing wilde dan ontpoldering... was al afgesproken in het regeerakkoord. Naar verluid wil Bleker nu een gebied ten oosten van Vlissingen... onder water zetten, de Welzingerpolder en de Schorenpolder. De discussie over de Hedwigepolder speelt al jaren. Het vorige kabinet wilde eigenlijk ook af van de ontpoldering, maar kwam uiteindelijk tot de conclusie dat onder water zetten onvermijdelijk was vanwege een verdrag met Vlaanderen. Minister de Jager blijft erbij dat banken en pensioenfondsen moeten bijdragen aan een nieuwe noodlening voor Griekenland. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy pleiten vanochtend voor een vrijwillige bijdrage en geen verplichte, zoals ze eerder hadden gedaan. Volgens de Jager is het motto geen dwang, maar wel een beetje drang. Ik denk dat zonder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 Het weer vanmiddag vanuit het westen bewolking, later in het zuidwesten wat regen. Het is 17 tot 20 graden. AMB verkeersinformatie: het is al vrij druk op de weg. Er staat 100 kilometer file in totaal. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht staat 7 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoete Wouwde 7 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort voor de Thomassentunnel 5 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verder is er vanavond in Zeeland concert at sea op de Brouwersdam. Er zijn al veel bezoekers onderweg en dat veroorzaakt files op de N57 Rotterdam richting Ouddorp. Voor Ouddorp 10 kilometer. En op de N59 Hellegadsplein richting Zierikzee. Tussen de en Zierikzee bij elkaar 12 kilometer.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug bij vrijdagmiddag live. Welkom terug, zei ik weer vanuit de kroon aan het Remmelplein. In Amsterdam, u kunt hier gewoon binnenlopen. En dan hoort u een debat over preventief kankeronderzoek. Is dat nuttig of maakt dat mensen juist ziek? Een debat tussen epidemioloog Luc Bonneu en Harry Koning van, de Erasmus, van het Erasmus Medicina. De column van Justus van Oel, hij zit alweer klaar... en gaat deze keer over de vergissing van Henk en Ingrid. U kunt reageren. Ga naar onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl of twitter ons, hashtag AfroVML. Dit, dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van... Ja, dames en heren, welkom bij De Broer Van. En deze keer hebben we een bison, bijzondere Broer Van, namelijk Fons van Vliet. Broer Van, u raadt het al, een van onze grootste cabaretiers... Joep van... Uh, pardon, uh, Paul van Vliet. En met Fons praat ik over een fenomeen dat journalisten en satirici... jaarlijks weer vol in het gezicht stond, de komkommertijd. Freek, uh, sorry, Fons. Ja. Uh, voor jou heeft dat woord komkommertijd een hele andere lading. Vertel. Ja, ik ben altijd iets wat verbogen als mensen dat woord schamper in de mond nemen... Mij voert dat woord terug naar donkere tijden. Wanhopige tijden, uitzichtloze tijden. Ik heb daar ook een lied over geschreven. Kom, kom. Vons, vons, vons, vons, even voordat je uitbarst in gezang. Uh, leg even wat nader uit wat dat is waardoor dat woord tijd jou zo raakt. Wel nu, mij voert het terug naar de barre winter van het oorlogsjaar anno 1944-45. De Duitse regeerden met en met ijzeren vuist. Het welzijn van de Nederlandse bevolking, jong of oud, ze hadden daar een heel lelijk broertje dood aan. Overal heerste angst en honger, vooral honger. Knagende, slopende, geen onderscheid kennende, debiliserende honger. Ik heb daar een lied over geschreven. Vols, vols, vols, Sorry. Uh, uh, hoe heb je dat uh, persoonlijk meegemaakt? Het was verschrikkelijk. Het was werkelijk verschrikkelijk. Mensonterend. Mijn vader zat wekenlang in het lege kolenhok... te huilen van schaamte, omdat hij zijn vrouw en kinderen... niet kon voorzien van het meest letterlijk broodnodige. Hij trok zich de schamele haren uit het hoofd... knauwde zijn nagels af en bood ze ons ter lening aan. Het is iets vreselijks je vader zo te zien. Iedere waardigheid voorbij. En je ziet dan je broer Paul. Die er een leuk typetje naast staat te spelen. Heel wrang. Ik heb daar een lied over geschreven. Vons, vons, vons, vons, vons, vons, Even. Je moeder, hoe hield die zich? Mijn moeder was een vrouw uit duizenden. Ik dacht iedereen uit met een betere moeder op de proppen te komen. Maak mij alsjeblieft niet kwaad. Ik heb daar meerdere lieden over geschreven. Ik heb een moeder. Wat deed jouw moeder dan bijvoorbeeld? Ik herinner mij als de dag van gisteren en eergisteren... de januarinacht van 7 op 8 januari 1945. Een noordwesterstorm gezelde en striemde het land. Je zag door de sneeuwjacht geen bevroren hand voor ogen. En daar ging ze. Gehuld in jute zakken vol gaten... met de piano en het familieservies op de rug gesnoerd... richting het IJsselmeer voor de oversteek naar Friesland. Wie weet kon ze een en ander ruilen tegen voedsel. Een komkommers bijvoorbeeld. Hoe ze na aankomst door een laffe NSB-boer werd afgeschreven met een handje verschrompelde augurken... en vervolgens door valse honden terug het water vol kruiend ijs werd ingejaagd... om huilend van moede en onmacht terug te zwemmen naar Den Haag. Hoe blij we waren met die vijf, zes smakeloze augurkjes. Behalve mijn broer Paul. Die deed er een woedend typetje naast. Ik heb daar een lied ja, ja, over geschreven. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Paul, natuurlijk, vons, het vons, woedende vons, vons, vons, Sorry, vons. Hoor. Wat zou jij tot slot de mensen mee willen geven? Uh, ik zou de mensen mee willen geven dat komkommertijd een luxe is. Een verworvenheid. Een tijd met weinig nieuws is een tijd met goed nieuws. Uitstekend nieuws zelfs. Laten we streven naar een wereld met louter komkommertijd. Samen met Unicef en Yvonneer. En daar heb jij een lied over geschreven? Inderdaad. Komkommertijd, oh komkommertijd. Zonder oorlog, zonder strijd. Uh, komkommertijd. Dankjewel, Fons. Was... Unicef. Ja, dit was het aan, dit was de broer van. Henri van Loon en Pieter Bouwman, hoorde u. Iedere week krijgen in vrijdagmiddag live... twee mensen de vloer om met elkaar in debat te gaan. En daarvoor hebben we dan twee katheders klaargezet. Twee mensen met verstand van zaken daarachter. In debat over één stelling. Vandaag gaat het over... Preventief onderzoek naar kanker, want de Nederlandse overheid stimuleert onze deelname aan bevolkingsonderzoeken. Vrouwen krijgen vanaf hun dertigste een uitnodiging voor onderzoek naar baarmoederhalskanker... en vanaf hun vijftigste voor borstkankerscreening. En in 2013 start een preventief onderzoek naar dikke darmkanker. Maar epidemioloog Luc Bonneux uit in zijn nieuwste boek, dat heet Ze leefden nog lang en gelukkig... velle kritiek op die screenings, want hij zegt dat onderzoek maakt mensen alleen maar ziek en we moeten daarmee stoppen. Meneer Bonneux, u gooit de vaker, de knuppel in het hoenderhok. Sommige mensen eh, nemen u daarom ook niet serieus. U zegt het is een querulant. Wat vindt u eigenlijk van dat imago? Oh, dat is natuurlijk altijd als men... Uh... Uh, als dissident wetenschapper uh, sceptische standpunten inneemt... die bovendien zeer moeilijk te weerleggen zijn. Omdat ik uh, een beetje een nare eigenschap heb. Ik heb namelijk gelijk. <lacht> um, en dan, ja, dan, dan worden mensen boos. Dan moet je weggezet worden als een soort excentriekeling... en querulant... U, u, u, u voelt zich niet miskend. Wat zeg je? U voelt zich niet miskend door die reacties. Uh, Integendeel, in ik ben ja. heel succesvol bij artsen... Uh, die dat meestal toch wel mijn commentaar en mijn kritiek herkennen. Misschien natuurlijk zijn het enkel de artsen die naar mij komen... tijdens mijn voordracht. Ja, <laughs> ja. U gaat zo in debat met Harry de Koning, hoogleraar aan het Erasmus Medisch Centrum... gespecialiseerd in preventief uh, onderzoek. U bent het uiteraard, anders hadden we u niet uitgenodigd... niet met Bonneu eens, maar neemt u hem wel serieus overigens? Ja, ik neem hem zeker serieus, maar die vraag van dat het moeilijk te weerleggen... Dat zullen we straks natuurlijk wel zien. Uh, uh, nee, het is altijd heel goed om heel kritisch te blijven kijken... naar preventief kankeronderzoek. Maar dat wordt ook heel erg goed gedaan in Nederland. En uh, daarom hebben wij deze twee en straks drie onderzoeken. Ja, en of het weerleggen is, zullen we inderdaad gaan zien. In het debat over de stelling die wij hebben geformuleerd... en die luidt als volgt... preventief onderzoek naar kanker is overbodig, zelfs schadelijk... en dus moeten we ermee stoppen. Zo direct dus, nadat we weer geluisterd hebben naar Rigby. Like candles in the sun I drowned So I stayed underneath And watched the ocean Come undone The tide It pulled me back in I cried I yearned Never did swim before Still looking for a cure When the sky fell. From the dam that we built and what my Solid Ground, Rigby. Ik eh, vroeg eerder uh, of je wist welk nummer in 2009 werd uitgeroepen tot thema-song. Welk nummer van Rigby van de 3FM Series Request Actie? En de eerste die met het goede antwoord kwam was Joost Smedema uit Os. One song. Hij wist het antwoord en hij heeft dus ook de nieuwe CD Solid Ground van uh, Rigby gewonnen. Gefeliciteerd daarmee, uh, Christian Kloosterboer, zanger van uh, Rigby. Hier, ja, jullie uh, zijn momenteel. Uh, door met het nummer Fire is het, geloof ik, in, in, in een reclame. Helpt dat een beetje als zo'n nummer van je uitgekozen wordt... om in een, reclame, een bierreclame in te zitten? Ja, ten eerste hebben we nu zo'n zo grote koelkast... met uh, allemaal uh, al beugelflessen erin. Uh, die wordt elke maand bijgevuld. Dus dat is wel heel erg Spinal Tap. Dat ja. vinden we wel mooi. Je ja, tegenwoordig meer merken met beug ja. beugelflessen, hè, geloof ik, ja. ja, nee, ik zeg netjes beugelflessen. Ja, Dan nee, noem het ik het niet maar helpt het? Ik ben heel goed hè. Nee, het helpt wel, want we merken dat we ja, op Twitter... en op alle social media en zo... merken dat mensen naar het liedje gaan vragen. En merken dat mensen het uh, gaan downloaden. Dus ja, we zijn heel erg blij mee. Ja. Het is heel leuk om voorbij te zien komen op Twitter. Van, hé, hey, wie is die band uit de reclame? Een gaaf liedje. En, ja, het ja, is dus behalve een leuk gaasje misschien... en die ijskast en zo. Misschien ja, toch ook ja. nog wat meer populariteit. In, in het seizoen 2009, 2010, waar jullie huis bent... in de wereld draait door. Ja. Uh, nou ja, dan krijg je veel aandacht. Dus iedereen denkt, het gaat hartstikke goed. En toch ging het eigenlijk helemaal niet goed, hè? Nee maar dat was op op de achtergrond, dat zat meer in de privésfeer. Maar, uh, Wat was er die... aan de hand? Uh, nou, het ging niet zo goed met mij. Dus het was, ik was even de weg kwijt. En uh, dat uh, kan, blijkbaar dus. Uh, daar kwam ik achter. Uh, en uh, ja, het moest gewoon wel, weet je op professioneel vlak. We zijn gewoon uh, doorgegaan. En, uh, het had niks met de band te maken, dat jullie te hard gingen ineens, Nee, of... nee, nee, helemaal niet. Want daar genoot ik juist van. Dat heeft me ook op de benen gehouden. En uh, uh, ook de jongens, dus dat is heel gaaf. Dus, uh, en daar is ook een hele mooie plaat uit tevoorschijn gekomen. Het is alleen wel, ja, ik ben de songwriter van de band. Dus het is logisch dat daar ook de plaat veel over gaat. Het is heel moeilijk natuurlijk om allemaal... Uh, Solid African Front gaat over jou, wat je net zong? Ja, ook. Ja. Dat je, en heb je weer Solid Crown, de vraag ik, een heel voor ja. de hand liggend gevonden? Nee, zeker. Goed ja, zeker ja, ja? Want het is toch... Uh, uh, Steve, Steve Fye is een, dus een hele beroemde gitarist. En die zei een keer van, be aware of what you create. Dus die zei echt van, ja, weet je, uh, uh, dingen kunnen een eigen leven gaan leiden. En ik heb het juist omgedraaid. Ik dacht juist, ja, het kan ook een self fulfilling prophecy worden. Als ik gewoon over positieve dingen ga schrijven... dan gaan er misschien ook weer helemaal positieve dingen gebeuren. komen. Ja. Nou, ja. Dat, dat is gelukt. Wat zijn de plannen nu? Nu uh, uh, ja, de, de, de single gaat nu naar de radio deze week, dus uh, uit, uit de reclame. Dus dat is natuurlijk uh, voor ons uh, een heel, uh, heel spannend moment. En dan en, veel uh, optreden. Ja, en uh, lekker dat is met in de zomer altijd wel uh, fijn. Ja. Veel plezier erbij. onder andere Dutch Valley zie ik hier groot festival van Nederlandse bands op 13 augustus in Spaarnwoude. Ja. Maar ja. eerst natuurlijk zo direct nog tweemaal hier. Dankjewel, zei... Christian Kloosterboer. Ja. Debat met epidemioloog Luc Bonneu en met Harry de Koning... van het Erasmus Medisch Centrum over de stelling... preventieve onderzoek naar kanker is overbodig, zelfs schadelijk... en daarom moeten we ermee stoppen. U krijgt beide eerst een halve minuut om ongestoord te spreken... en daarna mag u elkaar gerust onderbreken wat ons betreft. Eh, meneer Bonneu, aan u eerst een halve minuut om aan te geven... waarom u het met de stelling eens bent. Uh, je, hebt natuurlijk, je noemde drie kankers, zo drie vormen van kankerscreening... die zijn alle, alle drie wat anders. Je zou aan de ene kant kunnen zeggen... baarmoederhalskankerscreening, daar kan je over praten. Dat valt te verdedigen in strenge condities... die gedeeltelijk ook in Nederland worden nagevolgd. Aan de andere kant heb je borstkankerscreening. Dat valt zeer slecht te verdedigen. Tussenin zit wat dikke darmkankerscreening. Daarvoor zou ik gewoon één enkele vraag stellen aan mijn opponent. Waarom doen dokters dat zelf niet? Waarom doen Maag-Darmleverartsen dat zelf niet? Dat was de eerste halve minuut. Meneer Koning, uw eerste halve minuut. Ja, uh, deze drie kankeronderzoeken die zijn echt nuttig. Er is overtuigend bewijs dat uiteindelijk de kans om te overlijden aan de ziekte... als je komt, als je deelneemt aan deze programma's, echt reduceert. Echt verlaagt en behoorlijk. Uh, en het klopt, er is ook schade. Er zijn ook altijd nadelen van screening. Maar het gaat erom of die winst uiteindelijk meer is dan de nadelen. En dat is voor deze drie echt overtuigend uh, bekeken. Ruim binnen de tijd, de tweede halve minuut voor meneer Bonneu. Ja, als we over borstkankerscreening praten, dat is zeer bediscuteerd. Uh, Harry de Koning zal dat ook wel weten. Uh, ook in de toptijdschriften staan daar de laatste tijd steeds meer en sceptischer artikelen over. Uh, als je bijvoorbeeld Vlaanderen en Nederland vergelijkt. Vlaanderen screent niet of slecht, uh, de recente jaren, maar dat is te kort om uh, enig effect te hebben. Nederland screent goed uh, en dat heeft een totaal een effect op de borstkankersterfte van 6%. Dus zo dramatisch is dat niet. Uh, je kan dezelfde vergelijkingen over dus maken. Dat was uw tweede halve minuut. We ja. gaan nog even naar meneer De Koning voor de tweede halve minuut. Ja, nou ja mijn, mijn opponent weet donders goed natuurlijk dat de vergelijking van landen altijd heel erg gauw spaak gaat. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de sterfte zoveel is in het ene land en de sterfte zoveel in het andere land is. Dus er zijn hele goede vergelijkingen gemaakt van uh, in borstkankerscreening bijvoorbeeld in Nederland... van hoe was het voordat we starten en hoe was het daarna. En dan zie je een ontzettende knik in de sterfte. Die gaat echt naar beneden op het moment dat screening in een gemeente wordt ingevoerd. Uh, en dat vind ik heel erg overtuigend bewijs. Opnieuw ruim binnen de tijd, meneer Bonneu, toch even... want u maakt onderscheid tussen die verschillende onderzoeken... maar in principe bent u begrijpelijk tegen alle preventieve onderzoeken naar kanker, hè? Ja, nogmaals, je zou natuurlijk... baarmoederhalskankerscreening bij hoogrisicogroepen niet zeker te verdedigen. Het probleem is een beetje dat uh, veel vrouwen gewoon geen hoog risico lopen... en dan hebben ze enkel nog het risico op de schade. Uh, dat staat overigens ook in mijn boek. Uh, ja, maar, denk... maar als dat te verdedigen is, waarom zegt u dan eigenlijk... je kan het beter helemaal niet doen? Um, zeker in Vlaanderen. Het is ook een boek voor België... omdat het daar niet georganiseerd is. Inderdaad, die landenvergelijkingen die zijn heel nuttig. Want de borstkankerepidemiologie uh, in uh, de jaren negentig... tussen Vlaanderen en Nederland was wel exact gelijk. Goed, u hoor. maakt onderscheid tussen België en Nederland. Laten we ons nu even tot Nederland beperken. Heel egoïstisch, uh, omdat er veel uh, Nederlanders uh, luisteren. Uh, maar, maar wat dat betreft zegt u... Uh, het, het, het zou misschien deels welzinnig kunnen in, zijn. In, in Nederland kan je het baarmoederhalskankerscreeningprogramma verdedigen... Ja zolang er niet gevaccineerd wordt... en zolang dat wij eigenlijk onvoldoende zeker zijn... over de kwaliteit van het vaccin. Maar zegt meneer de Koning... Ja? Dan... Nog even dat argument van meneer de Koning toch, om op te reageren. Het is wel degelijk zo dat die screening de kans op overlijden verkleint. Um, voor borstkanker is daar momenteel erg veel discussie over. Uh, het, is zeker, het zal zo wel zijn, ik geloof dat ook. Maar het, het effect doen? is klein. Ja, maar je moet wel de kosten tellen. En je moet er vooral meenemen dat je heel veel vrouwen... voor ieder voorkomen sterfgeval eigenlijk tien vrouwen, gaat vertellen dat ze kanker hebben die ze niet hebben. Het probleem is dat kanker die ontdekt wordt bij screening... dat je daar het onderscheid niet kan maken tussen aan de ene kant schoothondjes... goedaardige vormen die niet zullen doden... en wolven, kwaadaardige die wel zullen doden. En die doden. vrouwen worden dus ook onnodig uh, behandeld? Ja, mijn, mijn centrale punt is je mag... A la limitskirine, als je dat heel graag doet, zeker in Nederland... Hè, de lucht kan op je hoofd vallen of de grieppandemie kan toeslaan. Maar dan moet je vrouwen nog altijd goed informeren over de voor- en de nadelen. De koning, en dat gebeurt uh, niet. Er wordt uh, uh, onterecht kanker vastgesteld en vervolgens, misschien nog erger, onterecht behandeld. Ja, dat is een van de grootste nadelen van screening. Omdat je dus sommige tumoren gezwellen eerder ontdekt... He, kan het dus zijn dat je een, een borstkanker ontdekt. Je kijkt onder de microscoop, dus echt borstkanker. Iedere klinicus iedere zou hem eigenlijk gaan behandelen... Uh, maar je hebt nou eenmaal ook een kans om aan iets anders te overlijden. Dus het klopt, er zijn vrouwen waarbij je nu borstkanker ontdekt... en een aantal maanden later of zo overlijden ze aan iets anders. Maar, maar, maar ook om, vrouwen waar een verhouding. borst afgezet wordt... terwijl het achteraf niet nodig was? Zelfs, ja, zelfs. Gelukkig, steeds vaker tegenwoordig... omdat ze in kleine stadia worden ontdekt... is het tegenwoordig vaak een borstsparende behandeling. Dus dat de, de, de, he, de tumor wordt weggehaald, maar de borst blijft ja. gespaard. En dan zegt meneer Bonneu, bij borstkanker weten we nog redelijk veel... maar bij die, die andere kankers weten we veel minder. Uh, nee, dus, dus, nou, maar, dus... Maar ik wil even die borstkanker afmaken ja? wat dat betreft. Dus, dus het klopt dat dat een nadelig nou, aspect is. Maar het gaat om de verhouding. En, en dus de situatie op dit moment is... dat er waarschijnlijk 900 vrouwen... niet meer aan borstkanker overlijden per jaar in Nederland. 900. En het klopt dat er een paar honderd andere vrouwen zijn... waarbij nu een borstkanker wordt ontdekt... die ze anders misschien niet hadden gehad. 900 vrouwen, meneer Bernon. U zegt dat, dat is te duur? Want u zegt want de kosten zei, moet je meeweer. Dat dus word ik heel zenuwachtig, want die slaan nergens op. Oh. Um, als je het vergelijkt... met Vlaanderen en Nederland zijn het er 140. Dat is toch een heel ander verschil. De ja, maar waarom, net... zwaar, waar, waarom zouden die cijfers niet kloppen? Door de behandeling. De behandeling is dramatisch verbeterd. En je ziet dat... Het zijn in achterhaalde Nederland... cijfers, ja, u. als in Nederland kijkt naar leeftijdsgroepen... en Harry de Koning weet dat ongetwijfeld zeer goed... in leeftijdsgroepen die niet gescreend worden... de vrouwen onder de 50... en in vergelijkt met vrouwen die wel gescreend worden... dan is de borstkankersterftedaling identiek. Nee, de Koning heeft cijfers achterhaalde de de cijfers. Nee, ja, dat, is, dat is gelukkig helemaal niet zo. Uh, er is heel, heel goed gekeken in een aantal regio's nu in Nederland. Onder andere in de Rotterdamse regio. Daar heeft men gekeken naar alle vrouwen die vanaf 1990 zijn uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek in de Rotterdam regio. En die hebben ze dus heel lang nu kunnen volgen. En er zijn dus een aantal vrouwen die komen niet naar het bevolkingsonderzoek. Een heel groot aantal. Zo'n 80 komt wel. En wat er nu blijkt is dat die vrouwen die uiteindelijk hebben deelgenomen daar is de kans om uiteindelijk aan borstkanker te overlijden met de helft gedaald. Wel, wel 50 de, ja, de helft wel degelijk recent zegt u. Even dat argument van de kosten, want ja, als je heel veel vrouwen ook onnodig behandelt... los van het persoonlijke leed dat je natuurlijk de patiënten aandoet... het kost ook geld dat we beter voor andere dingen in de zorg kunnen gebruiken... waar we toch al geldgebrek hebben. Ja, dus dat is zeker de goede vergelijking die je moet maken. Hoeveel win je ermee? Hoeveel winnen de vrouwen, de groep vrouwen ermee? En wat ben je ervoor kwijt? Uh, maar die verhouding is voor deze programma's nou weer ontzettend goed. Daarom doen we het ook. En daarom dus moet je het dus toch doen. En daarom doen we het. Ja. Tot slot, meneer mag ik afsluitend aan uw vraag? Zit er nou iets of helemaal niets in de argumenten van meneer de Koop? Nee, wat, helemaal ik niets. Net, wat ik daarnet vertelde, dat kan u gewoon downloaden op Statline. Uh, dat kan u gewoon de Nederlandse wat bekijken? Nog niet bekijken. Ja. Punt 1, punt <laughs> 2, natuurlijk, als je bij Healthy Volunteers gaat kijken... Wij weten... Als je je placebo neemt in trials en je neemt je placebo niet... dan is dat je sterfte ongeveer 45 Hetzelfde. lager. U, u, u, u dus bij wat u... dat Harry ja. de Koning meet is het placebo-effect. Meneer de Koning zit er nou iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Bonneu? Uh, het argument dat je heel kritisch moet blijven kijken naar preventief kankeronderzoek... dat staat keihard boven eind en daar zijn we het met elkaar eens. Maar als je de goede cijfers tegen elkaar aanlegt... dan is het helder dat je voor deze drie kankeronderzoeken gewoon in Nederland moet hebben. Harry de Koning van het Erasmus Medisch Centrum en epidemiolo EP, moeilijk woord, altijd, epidemioloog Luc Bonneux. Allebei dank. Ja. Henk en Ingrid hebben nog pijn in hun handen... van het applaudisseren voor Geert Wilders. Want hun, Geert, niemand anders... heeft eindelijk de elitaire kunsteliet op zijn nummer gezet. Henk en Ingrid gaan namelijk nooit naar het theater en nooit naar ballet. Dus waarom zou je in Wildersnaam betalen... voor de dure hobby's van iemand anders? Wat Henk en Ingrid in hun enthousiasme vergaten... is dat ze zelf ook dure hobby's hebben. Henk en Ingrid zijn steeds vaker ziek en klagen over ieder pijntje. Ze zijn nooit tevreden over de behandeling... en willen altijd meer. Dus inderdaad, Henk en, Ingrid gaan... Henk en Ingrid gaan nooit naar het theater... maar wel steeds vaker naar de psychiater. Ook een dure hobby. Henk en Ingrid gaan nooit naar ballet... maar nemen wel elke dag een maagzuurtablet. Ook een dure hobby. Dus nu zijn Henk en Ingrid aan de beurt. Alleen al op hun psychiater en hun maagzuurremmers... wordt meer bezuinigd, 300 miljoen, dan op alle kunst in Nederland. Alleen al op de huisarts en de fysiotherapeut van Henk en, uh, Henk en Ingrid... wordt meer bezuinigd, 212 miljoen, dan op alle kunst in Nederland. Maar wie gaat er nu in actie komen voor Henk en Ingrid? Niet de elite, want wie rancune zegt zal rancune oogsten. Dus wij geen kunst, jij geen kunstheup. Henk, ga jij maar lekker in je rolstoel tv kijken... met de vriendelijke groeten van de elite. Het grootste probleem is dat Henk en Ingrid eigenlijk nergens meer populair zijn. Ook niet in de zorg zelf. Want Henk en Ingrid zijn nu eenmaal altijd ontevreden... dus ook over hun verloskundige, hun psycholoog en hun verpleegster. Henk en Ingrid hebben niet alleen de pest aan managers en ambtenaren... ze hebben de pest aan iedereen die ze niet als een god behandelt. Dus wie zijn er nog wel solidair met Henk en Ingrid... met hun grote bek en veel te dure medische hobby's? Geert Wilders zegt van wel, maar Geert heeft een hoger doel... het redden van Nederland uit de klauwen van de islam. De PVV gaat de bezuinigingen in de zorg niet voorkomen. Ondertussen protesteren de brandweermannen namens de brandweermannen. De kunstenaars namens de kunstenaars. En Henk en Ingrid protesteren met z'n tweeën namens Henk en Ingrid. Want Henk is verder nergens lid van zonder van je geld... en ze doen toch niks voor je. Het is in Nederland ieder voor zich en Mark Rutte wint. Ik kan hetzelfde verhaal ook anders vertellen... Om Nederland een gezonde financiële toekomst te geven... moet er radicaal bezuinigd worden. Mark Rutte weet, net als iedere econoom... dat je het geld dan niet kunt halen bij de rijken. Want van die rijken zijn er te weinig. En bovendien stemmen die op de VVD, de eigen partij van Mark. Het echte doel van Mark Rutte was van het begin af aan... om Henk en Ingrid te pakken. Hij kon niet anders. De eerste zet van Mark was meestelijk. Eerst het vertrouwen winnen. Henk en Ingrid kregen van Mark een gratis kennismakingscadeautje. Minder kunst en 200 miljoen straf voor de elite. Henk en Ingrid beten in dat lokkaars... en liggen nu zelf spartelend op het dek, klaar om gefileerd te worden. Ik kan hetzelfde verhaal ook anders vertellen. Alle politici die radicale veranderingen willen... volgen dezelfde tactiek. Maak van de elite de vijand en schakel die elite uit. Zorg voor een binnenlandse vijand, bijvoorbeeld joden, vrijmetselaars of islamieten... en zorg dat die groep als een levensbedreigend probleem wordt gezien. Alle andere dingen worden dan opeens makkelijk.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 De bestuurder zegt dat er iets mis was met de remmen... maar hij kan nu geen contra-expertise meer laten doen om dat te bewijzen. De Wiegepolder wordt niet onder water gezet. Het kabinet heeft een alternatief gevonden. Naar voorluid wil staatssecretaris Bleker nu... gebied ten oosten van Vlissingen onder water zetten. De publieke omroep gaat het maximaal acht organisaties bestaan. Het kabinet steunt de fusieplannen van KRO en NCV... Fara en BNN en TROS en AVRO. Drie andere omroepen, DO, MAX en VPRO, blijven zelfstandig...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 AMB Verkeersinformatie. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooi meer en Afrit Bunschoten rijdt het verkeer langzaam over 16 kilometer. In het zuiden van het land staat op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... voor Maastricht 7 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoete Woude 6. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Voor Willemstad staat 3 kilometer file... In Zeeland is vanavond Concert at Sea op de Brouwersdam. Er zijn al veel bezoekers onderweg. Dat veroorzaakt files op de N59, Hellegatsplein richting Zierikzee. Daar staat in totaal 14 kilometer file. Op de N57, Rotterdam richting Ouddorp, staat tussen Brielen en Ouddorp 10 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug. Vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u bent hier van harte welkom. Hoe internetcookies ons persoonlijk leven in kaart brengen... en hoe een nieuwe wet ons daartegen moet beschermen. Gaan we het over hebben met Sarah Biersteker, internetjurist. En Olympisch roeikampioene Kirsten van der Kolk... bespreekt de sportieve hoogte- en dieptepunten. Wilt u reageren, doe dat. U kan dat doen via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl... of gewoon door ons rechtstreeks te twitteren. Hashtag AfroVML. kok. Mmm... En vandaag in de radiokok, het kan ook bijna niet anders, een Griekse kok. Stelt u zich er even voor, meneer... Uh... Mevrouw. Mevrouw, maar u heeft toch een behoorlijke... Uh, ja, u heeft best veel uh, gezichtshaar. Een snor. Ik heb een grote wapperende snor. Dat hebben meer Griekse vrouwen. Bijna alle oude Griekse vrouwen hebben een snor onder hun grote neus. Nou, is dat zo, mevrouw? Uh, Pipola pappelos. Is dat nou zo dat bijna elke oude Griekse vrouw een snor heeft? Een snor, een grote dikke snor. En een paar haren op, kin en zwarte kleren aan. En dan het dorp, dorpje lopen met stokken en een beetje zitten met andere oude Griekse vrouwen op het zonnige dorpsplein. En een beetje kwabbelen en kibbelen terwijl de mannen allemaal aan het andere eind van het plein zitten. Ook met snor of geschoren, allemaal niks aan hangen, geiten vlooien. Allemaal. Bijna alle oude Griekse mensen doen bijna allemaal niks. Nou ja, als ze uw leven lang gewerkt heeft. Nee, ik niet. Ik heb veel hangen en zitten in mijn Griekse leven. Zo zijn wij bijna alle. Grieken doen niks, nooit. Wij zijn een lui volk die alleen maar op hand op kan houden, maar niet de broek zelf. Nou, zullen we dan maar naar het gerecht van de week gaan, mevrouw Piepele Papelos? Graag. Today we have a very special moussaka, souvlaki, Greek salad, very special salad, that typical Greek. We have fish, nice fish, very special, very nice. Uh, mevrouw Piepele paplos uh, Nee, ja. Uh, waarom praat u ineens Engels? Oh, excuus. Dat gaat vanzelf als ik me nu opnoem. Dat doe ik nu al dertig jaar zo in onze taverna in ons dorpje... op ons Griekse eiland. Zo vertel ik me nu altijd. Altijd? Altijd, al dertig jaar hetzelfde menu. Maar dan is het toch niet speciaal meer als het altijd hetzelfde is, dat het menu? Nee, uh, nee, nee, niet speciaal. Maar je moet wat om mensen je tent in te lokken. Het is wel lekker, dan gaat het maar om. Vooral baklava, erg lekker. Zoetigheid, hè? Bladerdeeg met heel veel honing. Heerlijk, maar dat eet ik bijna nooit meer, want het blijft er mijn snorplakken. plakken. Aha. maar wat is nou het gerecht van de week dat u als radiokok heeft bereid? Nou, het gerecht van de week is yoghurt. Wat een special Griek yoghurt. Gang op, hè? Dikke, witte, lekkende Griekse yoghurt in een doek. En om die doek omhoog te houden, houden hebben wij je deze week, hoe het ook weer, verre special uit Brussel, opgestoerd gekregen van dikke robber, van die touwen, dik elastiek, hoe heet ook weer, wat jij aan je broek moet doen om omhoog te houden, zelf van die dikke banden. Die... Uh, bretels. Bretels. Ja, dat is het gerecht van de week? Uh, ja. Hang op en Bretels. Ja, grappig uh, Heet u echt zo, mevrouw Piepelepapeloos? Wat zit eigenlijk in mijn glas? Water of Piroezel? Uh, dat is water. Nee hoor, dat was het nog niet. Wilt u de recepten nalezen? Bedankt. <laughs> Wat zei u? Uh, water? Ik, ik zei dat het water was. Oh, ja. dat is jammer. Want wij Grieken zijn dol op drinken en op feest. En geld doorheen jassen. Geld wat we nota bene gekregen hebben. Subsidie. Hè, hebben wij gewoon hoppa opgegeten. Lekker. Van tralala. een beentjes in de lucht. En de borden na het feest maar kapot gooien. Want zo zijn we allemaal. Liever lui dan moe. hè, De Grieken. Dat weet vooral iedereen in Nederland. die nog nooit in Griekenland is geweest. Uh, mevrouw Piepele Pappelos. Oh, wat weten ze het goed? Oh, wat weten de Nederlanders goed hoe de Grieken zijn? Oh, wat hebben ze moeite gedaan om zich te verdiepen in Griekenland en de financiële situatie? Uh, mevrouw Ik zou u dit zeggen, mevrouw de president. Niet de Griek vandaag de dag is te vangen onder een eenduidige beschrijving... zoals bijvoorbeeld luid, dik en drankzuchtig. Nee, het Europese volk dat steeds meer een karikatuur van zichzelf maakt... is het Nederlandse volk. Uh, mevrouw Piepele... Alles wat ze niet bevalt, wegdoen. Gewoon niets ontziend weg ermee. Of het nou gaat om kunst, mensen met een andere religie dan ze graag zien... of landen waar ze totaal vertekend beeld van hebben. Maar dat is niet het hele Nederlandse volk, hoor, wat zo denkt. Dat zijn een aantal zeer typische politici. Nou, dat komt niet zo over. Buiten Nederland denkt iedereen dat Nederlanders zo langzamerhand allemaal zo denken. Jullie doen alles weg wat jullie ooit sympathiseren. Maakte. Jullie ontdoen je van alles wat waarde heeft. Echte waarde. Ik hoef voorlopig niet meer naar Nederland. Ik ga lineaal rectaal terug naar Griekenland. Liever arm en gelukkig dan rijk en onmenselijk. Lineaal recta? Ja, dat was nog een klein grapje voor de Nederlandse luisteraar... die denkt dat Grieken elkaar alleen maar in de kont neuken. Uh, mevrouw Piepele-Paplos? Ja. Uw snor heeft losgelaten. Die zit nu in uw glas. Oh, maakt niet uit. U heeft mijn verhaal wel begrepen, toch? Ja, ja, ja. Mooi. Mag ik nu echt een oezo? Oh. Dit was de raad. Wilt u de recepten nalezen van de Radiokok? Prima. Marjan Leuf en Sanne Wallis de Vries. Je zoekt naar schoenen op het internet... en de volgende keer dat je je computer opstart... word je helemaal gek van de schoenenadvertenties. En dat komt door cookies, Programmaatjes die adv adverteerders ongemerkt op je computer zetten... waardoor ze je surfgedrag in de gaten kunnen houden. Maar misschien komt daarvoor goed een eind aan... want volgende week stemt de Tweede Kamer over de zogenaamde cookie Wet. Ga ik over praten met internetjurist Sarah Biersteker. Welkom. En oud Roester aan tafel hier om de sportieve hoogte- en dieptepunten van de afgelopen week door te nemen. Kirsten van der Kolk. Kirsten, enig idee wat een koekje is eigenlijk? Uh, ja, ik <lacht> ben er wel Zou je het even kenden? heel kort kunnen uitleggen? Uh, nou, ja. volgens mij uh, is de ene versie die zit op de computer, en de andere die zit in de trommel. Uh, <lacht> De, en, ja. um, en volgens mij um, uh, heeft bijna elke website wel van die uh, cookies van die privé informatie. Of zo. Die komt het heel maar in ik. ik geloof dat zij dat beter Sarah is. Sarah Biersteker, inderdaad. <laughs> Toch even, een cookie. Wat doet die precies? Nou, zo'n informatiebestandje, wat uh, ja, op het moment dat je een website bezoekt, komt dat uh, op je computer te staan. En die Zonder dat je het merkt, hè? Je hebt het niet door, nee. En um, ja, die houdt het gewoon bij op de ja op de website wat je bijvoorbeeld allemaal doet, wat je in je winkelmandje stopt. Voor wie? Voor wie houdt hij dat bij? Voor de internetgebruiker, dus voor ja iedereen eigenlijk die een website bezoekt. Alleen er zijn dus ook. Dus nou maar nog, niet voor uh, mij, want ik weet niet eens dat die erop staat, dus. Ja, hij komt op, ja, je hebt het niet door, nee. Nee, wat doet hij dan voor me, wat ik niet weet? Nou, als jij bijvoorbeeld gaat surfen, dan kijkt hij op de website van wat je bekijkt. Wat je, als je bijvoorbeeld je gegevens invult, kan hij dat onthouden. En op het moment dat je uh, bijvoorbeeld iets in een winkelmandje stopt, je wil bijvoorbeeld een broek kopen, dan onthoudt hij dat jij die broek daarin hebt staan. Ook op het moment dat je weer terugkomt op die website. Ah, dus dat ik niet iedere keer dingen ja, opnieuw makkelijk. in hoef te ja. vullen. En dat ook dingen die ik ja. bewaard wil hebben, dat die bewaard blijven. ja. ja. Maar uh, uh, daarnaast, uh, ik ben niet de enige, uh, nee, zeg niet. maar, die daar iets aan heeft. De anderen ook. Hè? Ja, ja. dat uh, er zijn zogenaamde third-party cookies. En die komen dus niet van degene van wie de website is, maar die komen van bijvoorbeeld adverteerders. En dat zijn, uh, ja, dat zijn cookies die dus eigenlijk op je computer worden gezet en dan je surfgedrag gaan bijhouden. Ah. Dus die kijken niet alleen op die website van wat jij uh, allemaal doet, maar die. Uh, ja, bij elke andere website houden ze dus bij van wat je bekijkt, wat voor zoekopdrachten je intikt. Vandaar dat als ik inderdaad één keer naar schoenen heb gezocht, Dan ik de zie volgende je keer. allemaal schoenen. Ja, dat ja. heb je uh... Uh, waarschijnlijk al even gekocht. Ja. Nu, nu wordt er vanuit Europa gezegd uh, dat, dat, nou ja, de helemaal stoppen uh, niet, maar dat er wel richtlijnen moeten komen. Ja. Nederland is bezig met een cookiewet, uh, alleen de naam al. Maar wat houdt die cookiewet in? Want Nederland wil nog verder gaan. Hè? Ja, klopt, klopt. Ja, de Europese Commissie, die, of het is in de richtlijn, er staat nu in dat je. Uh, Toestemming nodig hebt voordat een cookie wordt geplaatst. En dat je daar dus uh, over geïnformeerd uh, moet worden daarna. Dus de adverteerder die zo'n cookie wil plaatsen heeft toestemming nodig. Ja. En ik moet die toestemming geven als, als, als degene die gewoon aan de andere kant ja, achter ja, het scherm ja, zit. Ja, ja, ja, dus dan moet je dus inderdaad toestemming geven van ik wil dat cookie op mijn computer hebben. En, uh, ja, lijkt, lijkt me heel terecht toch? Nou ja, dat kan voor hele irritante situaties. Uh, op het moment dat juist voor elk koekje wat je krijgt toestemming moet gaan geven. Dan word je helemaal gek van de, de vragen, iedere ja, keer vind je ja. dit goed? Ja, maar dat gaat dan vooral om die, uh, ja, die, die koekjes die van de andere partijen komen. Want dat is volgens mij een discussie. Die dus third die party gaan, cookies, ja. zoals jij ze noemt. En wat ik in de discussie een beetje mis... is dat heel veel mensen die gaan aan voorbij... die denken dat, ook, dat het ook voor alle cookies geldt. Dus ook voor de cookies die jou helpen... Ja. op het moment dat je op een website bent. Voor het begrip, wij maken dus even onderscheid tussen die cookies... Uh, uh, waar die anderen uh, geen informatie door over mij krijgen... maar die mij wel helpen om niet iedere keer dingen opnieuw in te ja. vervullen. Daarvan zeg je... Dat is eigenlijk niet zo'n probleem. Daar zou je geen wet nee, voor hebben. Moeten... Nee, dat staat zelfs in de, nu al ook al in de wet. En in alle richtlijnen heeft het ook gestaan dat die cookies die gewoon... Ja, voor... Die moeten mogen. Ja, daar heb ja. er geen toestemming voor te Maar goed, vragen. die andere cookies snap ik wel. Want ja. Ja, voor mij hoeven ze dat ook... Denk jij, Kirsten, van, uh, ik vind het geen probleem als ze dat allemaal van me weten? Of zeg je nou, ook van, liever niet? Ik moet zeggen dat ik inderdaad regelmatig hetzelfde jurkje tegenkom... welke website ik ook zit. Dus uh, dat was mij inderdaad wel opvallen. Maar ik vraag mij dan het af... Um, hoeveel cookies per website zijn dan van third parties? En dus als ik dan heel erg veel aan het server ben... hoe vaak moet ik dan die goedkeuring geven? Er nou is ook onderzoek geweest van de Consumentenbond pas geleden. En ik weet de exacte cijfers weet ik niet, maar het kan echt oplopen van 20 tot 100 cookies. Per, per site ja. of per... Per website. Per, web. per website. Ja, ja. ja dan, dan, dan is surfen bijna niet meer te doen. Dan blijf je, blijf je klikken. Maar wat weten ze allemaal van je? Weten ze alleen je surfgedrag? Of weten ze ook je naam of, of je leeftijd? Nee, nou ja, dat is dus ook een beetje wat het, waar het nu om gaat. Dat een cookie kan ook een... Um, ja, het is dus een beetje vragen of het een persoonsgegeven is of niet. Want er wordt een heel uitgebreid profiel van je uh, opgebouwd. Maar niet met je naam. En niet met je, waarschijnlijk niet met je ip adres Waarschijnlijk, zeg je. Ja, er zijn mensen... Dat kan dat dus hadden, dat wel. Dat zou wel kunnen. ja. Dus noem daar eens voorbeeld van. Wie, wie gaat daar dan het verst in? Nou, het gaat, nou dat, dat, weet, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval zo'n cookie die, die, die stuurt al die informatie naar een bepaalde database. Ja. En daar worden uh, alle gegevens in verzameld. En dat maar Wat dus... zouden ze maximaal van je kunnen weten? Dus je IP-adres? Nou, wat je allemaal gewoon, alles, eigenlijk alles wat je op, <laughs> alles. online doet. Ja. Ja. ja, ik begrijp toch wel een beetje de terughoudendheid dan. En dan denk ik, dan is het goed als zo'n wet. Misschien moet je helemaal geen cookies willen dan. Behalve die waarvan jij zegt, die, nou, die helpen vind, je en die uh, leveren geen informatie uit. Ja, maar aan de andere kant, ik vind het zelf niet per se heel erg. Want reclame krijg je toch wel. Als je gerichte reclame krijgt, ja. Niet erg, dat... maar je moet weten dat het gebeurt en je moet toestemming nou, dat dat is, geven. Dat is waar het nu dus inderdaad om gaat. Dat je dus inderdaad ge, uh, ge, ja, goed geïnformeerd uh, daarover moet worden. Ja, maar toch zeg jij, uh, uh, Nederland wil verder gaan dan Europa. Ja. En dat is eigenlijk te ver. Vind ik wel. Want, waarom dan? Nee, Nederland ook... wilde dat jij pas als je toestemming hebt gegeven... dat er dan pas een cookie ja, op je ja. uh, computer geplaatst Ja, en het het gaat dus de, de vraag is dus nu dat, dat, dat, dat het abonnement is uh, ingediend. Eerst zou het zijn alleen maar uh, toestemming. Dus dan zou het al voldoende zijn dat je via je browserinstellingen... dus gewoon via je uh, internet explorer... Dat je in één keer kunt aangeven, ik wil helemaal ja, geen cookies. Ja, maar die staan er standaard al op dat je alle cookies accepteert. En ze weten de vraag of dat dan ja, voldoende is of niet. Ja, wist om... je dat, Kirsten, dat jij nu al kan aangeven... ik wil helemaal geen cookies? Ja, ik heb bepaalde... Um, ik, ik hoor allemaal van die plopjes als ze koekjes hebben. Dus uh, ik, ik weet inderdaad wel iets van... Mijn, mijn vader had ook wel wat met uh, computers, computers, te maken. computers en zo. Okay. En, uh, dus die had mij op een gegeven wel van die bescherming. Maar um, het is best wel moeilijk, want als je voortdurend een aantal van die koekjes dus nodig hebt. Maar ja, je weet wil je soms wel niet een welke niet. je nodig hebt... en welke je eventueel niet nodig hebt. En zoals met het onthouden van mijn surfgedrag... op zich vind ik het best leuk om advies te krijgen... over jurkjes die misschien mijn smaak zijn. Maar als iemand anders op mijn computer zit surfen... en bijvoorbeeld... Um, ja. Iets heeft zitten zoeken op mijn. Wat jou niet op, interesseert? Wat mij absoluut niet interesseert. Ik, en de de ik mensen... alleen maar daarmee bestookt. Zo die truppel kom ik er vanaf. Nee, ik hoop te luisteren door de cookies het bos nog uh, weten te vinden. Maar dus, het, het, het, Kirsten zegt van: ik, Sommige cookies vind ik geen probleem. Ik wil het kunnen kiezen. Dat is het nadeel natuurlijk als je nu in één klik alles uitzet. Ja, nou je kunt bij sommige browsers ook wel aangeven van: Ik wil de third-party cookies, wil ik niet. En die oh, functionele bij koek, technische cookies wil ik maar wel. Maar goed, weer. J, jij zegt Nederland gaat te ver. Wat, wat zou dan nou volgens jou wel redelijk zijn? Nou ja, wat, wat gewoon dat je inderdaad uh, goede informatie krijgt. Want heel veel mensen zo, die weten niet ineens dat die cookies bestaan. Die weten niet eens dat partijen je bijhouden op internet... dat er een heel bestand is wat ook... Ja, met van dat die mensen kijken daarnaar, die, die kijkt daarnaar... dat ze daar je markt, hun markt Jij zegt, laat die aan... mensen die cookies maar uh, gebruiken... en op je computer zetten, maar ze moeten je dan wel informeren dat het ja, gebeurt. Dat... En dat je dan, neem ik aan, ook kan kiezen om ze alsnog ja, uit te dat zetten. Ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat maar dat is het oorspronkelijke. Tenminste, dat is hoe het voorstel nu is... En, um, Een paar er... partijen willen verder gaan. Ja, ja, de Pvv en uh, PvdA die. Uh... Ja. Er gaan ook stemmen op begrijp ik voor een volg niet register. Dat is bekend van de reclame. Hè? Dan, ja. dan kun je zeggen, ik wil die reclame niet. Zou dat een oplossing zijn? Nou, dat is ook naar aanleiding van deze uh, hele discussie is het ook gekomen. Dat dus, dat de branche wil dat ook. Die wil ook gewoon, een, de marketingbranche die wil dat ook gewoon duidelijker zijn over cookies. Dus ook daar meer informatie over geven. Ja. En dan uh, ja, er komt dus een icoontje op een website te staan, waar dus inderdaad uh, op staat van nou, wij uh, plaatsen third-party cookies op je, uh, op je, op je computer. computer. En dan kun je daarop klikken en dan word je daarna word je doorverwezen naar een website waar je dus kan zien van welke bedrijven die wil. Het ik bel, zijn. En die wil ik en dan niet. Dus dat, daarop, gestern, dat ja. zou voor jou de ideale oplossing zijn. Eigenlijk. Nou ja, ik vind dat inderdaad heel goed. Alleen daar zijn vast weer manieren om dat te omzeilen. Want dat zie je nu met het belmeteregister ook. Dat uh, op een of andere manier wordt toch weer ja. de zogenaamde partij gebeld en kan ik wel alles opnieuw doen. Je gaan. zegt, ik wil niet, meer, je en krijgt wel. toch die reclame. Ja, dus ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat doen. Maar ik, ik ben er wel heel, voor, uh, heel erg voor dat er meer bescherming is. Omdat ik het toch allemaal wel eng vind wat voor een geest allemaal opslag wordt. En dat je eigenlijk ja. op een gegeven moment niet weet wat nou over jou waar is opgeslagen. En laatst nog uh, dat film De Net gekeken. Een hele oude film met zulke telefoons, mobiele telefoons... maar wel ontzettend relevant nog steeds. En ik denk van ja, um, je hoort nu zoveel verhalen... over gegevens die bewaard worden. En dan hoef je maar aan elkaar te koppelen. en je ja. hebt zo. Nou, dat is ook een beetje en het enger, dat Want is best je weet eng. niet wat ermee wat er gebeurt. Dat, dat Ja. Weet je niet, je en vandaar gaat... is het begrijpelijk dat mensen zeggen: van uh, Misschien liever geen cookies. of in ieder ja, geval. Maar dat je dus toestemming vraagt. En als er net ook al 4500 honderd cookies. dan ga je dus op een gegeven moment maar doorklikken: van Ja, ik geef toestemming, toestemming, toestemming. En dan weet je ook dan niet waarom je toestemming geeft. Want nu ga je ook met allemaal voorwaarden akkoord. We gaan kijken waar, waar het uiteindelijk in die Tweede Kamer uh, op uitdraait. En of die partijen die dus het meest ver willen gaan. of het compromis uh, waar jij het over had, Sarah, uiteindelijk uh, ervan gaat komen. Ik dank je in ieder geval voor de uitleg tot zover. Mensen zullen, als ze dit gehoord hebben, misschien iets allerlechter zijn. Op cookies en je kan ze dus tegenwoordig ook al aan en uitzetten. Als je er meer over wil weten, moet je vooral op het internet kijken. <lacht> We gaan zo door met sportieve hoogte en dieptepunten van de Olympisch roeikampioen Kirsten van der Kolk, maar eerst weer rugby. close your eyes at what you sleep I think about all you have done and all that you mean to me mm. You search the world so you can free me. You fight them all so I can see where all Safe, safe from harm. Break your faith. It's much too strong. It's all. It's is you Nogmaals, Kirsten. Het is helemaal verbaasd te kijken dat je zo prachtig aangekondigd wordt. Ja. neem ik aan. Ja. Uh, Frits Barend, namelijk zit op een eiland in de zon. Dat gunnen we hem. Uh, Daar wensen we hem veel plezier. En jij uh, vervangt hem. Uh, Roesta Kirsten van der Kolk. Uh, we nemen uh, naast de sportieve en hoogtepunten ook uh, het nieuws voor zover dat er is door. We hoorden net bijvoorbeeld dat uh, FC Twente waarschijnlijk toch uh, Co-Adriaans als trainer gaat krijgen. Denk je dan ja. dat is een goede keus? Nou, ik heb altijd uh, Co-Adriaans wel een uh, ja, goede trainer gevonden... Um, maar ja, ik heb nooit zelf hem meegemaakt als trainer. Maar nee. uh, ik vind toch dat hij echt een aantal goede resultaten heeft neergezet. In ieder geval dat ze weer kans maken om kampioen te worden volgend jaar. Of volg je voetbal eigenlijk, überhaupt? Jawel, ik, vraag het ik wel, volg maar... voetbal wel. Ja? Ja. Ben ja. je voetballiefhebber? Jawel. Ja, Jawel. ik volg sport in de hele breedte. Dus uh, ik, ik denk dat een uh, aantal andere mensen veel meer van voetbal weten dan ik. Maar uh, ik weet zo onder andere wel wat er... Gebeurt. Ja, maar al die voetballiefhebbers weten weer heel weinig van roeien, hoor. Dus wat dat betreft, dat trekt op elkaar. Sarah, ben jij eigenlijk sportliefhebber? Um, eigenlijk, <laughs> eigenlijk niet. Alleen om te doen, niet om te volgen. Wel om te doen, wat? Heel dan? eerlijk. Naar nou, de sportschool gewoon... Uh... Fitness. Ja. <laughs> okay. nou, we gaan het over de, de hoogte- en dieptepunten van, uh, van Kirsten hebben. Zullen we beginnen met de dieptepunten? Is goed. Wat is je eerste dieptepunt? Uh, mijn eerste dieptepunt is eigenlijk dat uh, de Judenbond uh, vergeten is... Uh, twee clubs in te schrijven, namelijk KNMU en uh, Burekan uh, Rotterdam... voor de Europa League. Vergeten uh, in te schrijven? Ja, vergeten in te schrijven. En uh, daardoor kunnen die uh, clubs dus nu niet meedoen aan de Europa League. En Europa League kan je vergelijken met uh, de Champions League in het voetbal... Um, dus het zijn uh, de twee beste clubs per land die daar een uh, toernooi uh, afspelen. Mee mogen, of, doen. Ja, mee mogen doen. mee um, En dat gaat nu niet door? Dat gaat nu niet door, want ze hebben volgens mij ook nog geprobeerd... wel een na-inschrijving te, te kijken of dat kon, uh, maar dat is geweigerd. Maar hoe, hoe kan dat? Vergeten? Ja, nou, dat vraag ik mij dus ook af. Hoe kan dat in hemelsnaam? Want in principe is de bond die alle inschrijvingen regelt... dus lijkt mij dat je weet wat de wedstrijdkalender is... en wanneer dus de inschrijvingen zijn... En dan doe je dat dus op tijd. Als dat ja. bij voetbal zou gebeuren, zou er ongeveer een revolutie uitbreken, denk ik. Ja. Maar ja. in dit geval blijft het rustig. Uh, ja, er zijn dan misschien iets minder grote belangen. Hè. Voetbal, dat is natuurlijk een, een hele andere wereld met hele andere belangen ook nog. Dus daar zouden ze het hoe dan ook niet vergeten. Of staat de Bond wel bekend om domme acties? Nou, niet dat ik weet. Oh. Uh, uh, dus... Daarom misschien ook wel uh, opmerkelijk. Maar eerst was het zelfs nog sprake van... dat zij misschien, uh, dat misschien dit uh, toernooi zou organiseren. Weer maar in Nederland. Ja, maar op het moment dat daar sprake was... toen bleek dus eigenlijk dat het al vergeven was aan Parijs... waar het nu gehouden wordt. En dan vervolgens vergeten bond het inschrijven. een heel gek verhaal nou ja. uh, daaromheen? Bizar. Ja. De, het volgende dieptepunt? Uh, nou heb ik toch uh, wel Ruud Gullet... Uh, dat hij uh, ontslagen is bij Terre Krosny... Ja, dat, heb je dat gevolgd, Sarah, bij oh, ja. nee, ze kijkt al schuldig. Ook niet. Hij was daar trainer in, in een beetje raar land... met een hele rare baas die ja. hem betaalde. En hij is ontslagen. Ja, en wat is het? Vier, vijf maanden? Um, volgens mij is het ja. uh, eind uh, januari of half januari dat, het, uh, dat hij daar begonnen is. En hij zou er anderhalf jaar aan de slag gaan. En uh, nou, uh, uh, uh, hij is nu al ontslagen. Um, hij moest een bepaalde wedstrijd winnen. En als hij dat niet zou doen... Dan zou hij ontslagen worden, maar ik geloof dat ze nog nooit hadden gewonnen van die club. Dus nee, daar wordt het heel lastig. Heel veel kritiek op hem toen hij daar naartoe ging, hè? want ja. Ja, dat land daar uh, gebeurt nog van alles en, en, en de baas van dat land wordt gezegd die heeft ook bloed aan zijn handen en die betaalt ja. hem. Uh, ja. Wat vond je ervan dat hij daar naartoe ging? Uh, opvallend. Uh, <laughs> ik moet zeggen, ja. Nou ja. ik moet zeggen, ik uh, ik oordeel uh, dan niet zo heel erg snel. Ik, uh, ik ga altijd volgens het motto... Uh, verbaas je niet, verwonder je slechts. Dus dat heb ik meer zoiets van... Uh, um, en sowieso vind ik de voetbalwereld... een, uh, een interessante wereld in dat opzicht. Uh, waar je de afweging tussen... de uh, sportieve doelstellingen... en de financiële doelstellingen... Um, dat je soms afvraagt wat nou werkelijk... Je bedoelt de corrupt fifa bestuur wat nee, geld in ook. de zakken stopt. Nou ja, dat is ook onderdeel van die hele voetbalwereld. Maar dat je soms vraagt of werkelijk de sportieve doelstellingen uh, leidend zijn... Aha. of de financiële doelstellingen ja. leidend Ging je er voor het geld of voor de sportieve ambitie ja. naartoe? Ja, en um, denk ik van Waar ja... Wat denk je? Ja, geld. Ja. Denk ja, want um, ik, ik weet niet wat, de, wat zijn principes zijn... maar ik weet dat hij natuurlijk Mandelen hoog gaat zitten. Maar uh, ja, er matcht iets niet en dan, dat is natuurlijk wel vreemd. Maar ja, wat levert het hem op? Want nu weten we van Gullet dat hij uh, uh, in ieder geval meedoet aan reclames... dat hij daar veel geld heeft verdiend, maar niet dat het een goede trainer is. Nee, dat CV, dat lukt nog niet echt. Maar uh, ja, wat levert het hem op? Um, ik geloof meestal als je voortijdig ontslagen wordt, dat je nog heel goede afkopsommen hebt bij het voetbal. Dus De geld zal er misschien opleveren. Vind, vind jij wel dat sport en politiek eigenlijk gescheiden moeten blijven ja. wat dat betreft? Dat wel. Ja. Ja. Heb je er zelf ooit mee te maken gehad? Nou, er is natuurlijk heel veel discussie geweest rondom Beijing. Uh, of uh, je ja, als atleet er wel naartoe moest gaan. Maar ja, ik vond dat zelf een uh, onzindiscussie. Want ik heb ze, ja, ik heb er niet voor gekozen. Dat dat toernooi in uh, uh, Beijing wordt gehouden, in China. Uh, volgens mij is het acht jaar van tevoren dat dat uh, gekozen wordt. En dan denk ik, dan gaan we opeens gaan een aantal mensen een half jaar voor die Spelen tennis schoppen. Hm. Daar moeten we niet naartoe. Denk ik, ja, doe dat dan acht eerder. jaar eerder okay. als het gekozen wordt. De laatste dus, dieptepunt, vanwege dat, uh, de tijd ook. Ja. Uh, dat is uh, eigenlijk uh, de invloed van de coli bacterie in Duitsland. Uh, dat heeft er nou ook voor gezorgd dat uh, vanuit roeien... Uh, de, een, een kleine roeiequip die naar die Tweede Wereldbeek zou gaan... die dit weekend is, niet gaat. En ook vanuit Zeilen is er een zeilequip die niet afreist naar Kiel. Maar we weten al uh, dat het de Tauke is, toch? Ja. Um, dus ik, uh, um, ik vond het ook wat voorbarig uh, toen ik dat hoorde. dat is al een tijdje besloten. Ja, vorige week is dat oh. besloten en die wereldbeker is nu. Ik snap het op zich wel, want je hebt natuurlijk de hotels... en je vervoer, je, je, de tickets en zo moeten uh, geboekt worden. Dus je moet daarover gaan ja. nadenken. Maar volgens mij op het moment dat het was... had ik het idee dat het al enigszins over zijn hoogtepunt heen was. Zo van, dan moet je het even afwachten. En het waren voornamelijk lichte roeiers. En mijn allereerste hele simpele... Uh, Gedachtegang was, ja, maar lichte roeiers eten toch geen groente vlak voor een is wedstrijd. Is dat zo? Ja. Ja, nou ja, dat is uh, komkommer groente. daar uh, zit geen energie in. Het is vezels en het is vocht. Je nu ook pasta en zo en dat soort ja, dingen. Je eet pasta, oh, okay. want uh, je wil zo min mogelijk vocht vasthouden, want je moet afvallen, je moet op gewicht zijn. Dus je eet heel erg calorierijk, maar. Maar dus dus de, de judoers kunnen niet aan de Europa League meedoen en de roeiers kunnen niet aan de wereldbeker nee, meedoen. Nou, niet de tweede, dus de derde weer wel. Oh, en, oh gelukkig. Uh, Nice. Maar omdat, Vind je dat ze alsnog thuis... moeten gaan, die roeiers? Of niet? Nou, dat gaat niet. Dus dat het, is al, niet het is vandaag al begonnen, het toernooi. De hoogtepunten moeten... Heel weinig tijd voor je hoogtepunten. Uh, ja, nou, de eerste hoogtepunt is de Raboploeg... met Steven Kruiswijk, gisteren gewonnen. Goed gefietst. Uh, ja, hartstikke goed Dat is er gefinst. één? Twee? Twee is dat Geesink uh, ook het heel goed doet. Hè. Dus gewoon ja. de Raboploeg in zich heel... Daarnaast, andere hoogtepunt, dat zijn de hambeldames... die geplaatst hebben voor de WK. Ja, en je laatste? En de laatste is dat de Williams-zusters uh, weer terug zijn de op het tennisveld. Ja, ik had er nog heel veel over willen vragen... Ja. maar ik heb veel te veel over je dieptepunten gevraagd. Sorry, <laughs> volgende keer beter. Kirsten van der ja. Kolk, dankjewel. En Sarah Biersteker ook. Dank voor de uitleg over de koekies. Oh. Ah,